10 uur. Het LOS Journaal. Door Alt Megens. In het hele land valt er sneeuw, maar op de snelwegen is een chaos uitgebleven. De ochtendspits was wel drukker dan normaal, maar er waren geen grote problemen. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten wel. Blijf opletten, want het sneeuwt nog steeds. Het blijft voorlopig ook nog even zo. Dus dat houdt gelijk in dat we toch de weggebruikers willen oproepen om met name alert te blijven. Want de kans op gevaarlijke rijomstandigheden is er nog steeds. Ondanks al het werk wat we eraan doen om de weg zo begaan maar mogelijk te houden. De Rijkswaterstaat heeft zout gestrooid en heeft honderden strooi- en schuifwagens paraat. Op verschillende wegen in het land zijn ongelukken gebeurd... maar de gevolgen bleven vooral beperkt tot blikschade. Volgens de ANWB valt het aantal aanrijdingen mee... Mensen lijken hun snelheid aan te passen vanwege de weersomstandigheden. Het treinverkeer heeft in de spits niet veel problemen gehad van de sneeuwval. We hebben een uh, goede ochtendspits gehad. Goed op gang gebleven. Her en der wel wat kleine vertragingen, maar dat is niet abnormaal vergeleken bij andere dagen. Uh, het loopt goed, maar het blijft een spannende dag. In grote delen van het land geldt een aangepaste dienstregeling. In Gelderland rijden geen bussen van Sintus. De OV-organisatie heeft alle buslijnen tot nader orde geschrapt vanwege de weersomstandigheden. De Bundesbank heeft de groeiverwachting voor de Duitse economie naar beneden bijgesteld. De eurocrisis zal een zwaardere tol eisen dan gedacht, zegt de Duitse centrale bank. Dit jaar wordt een groei van 0,7 verwacht. Dat was eerder nog 1 Volgend jaar is er nog geen half procent groei, waar eerder nog ruim anderhalf procent werd verwacht. De Europese centrale bank verlaagde gisteren al de prognoses voor de economie van de eurolanden. Goede doelen hebben vorig jaar ruim 3% meer geld opgehaald dan in het jaar daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau Fondsenwerving. Maar volgens het fonds kan dat het verlies aan subsidies niet compenseren. Vorig jaar is er in totaal ruim 3,5 miljard euro binnengekomen. De fondsen kregen 58 miljoen euro minder subsidie. Door het subsidieverlies verwacht het fonds de komende jaren moeite te krijgen om de bestedingen aan goede doelen op peil te houden. Het weer vanmiddag sneeuwt het op veel plaatsen eerst nog een tijdje... maar in de loop van de middag trekt de sneeuw naar het zuiden weg. In het uiterste noordoosten blijft het overwegend droog. Er staat eerst nog veel wind, maar later wordt het allemaal wat rustiger. De maxima liggen rond het vriespunt in het binnenland... en tot 3 graden in het zuidwesten. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het Noordoosten, is het door sneeuw plaatselijk glad. En door een combinatie van harde wind en sneeuw moet je ook rekening houden met slecht zicht. Op dit moment nemen de files wat langzaam af. In totaal nog 93 kilometer staat er. De meeste vertraging nog rond Rotterdam, Breda en Arnhem. Een paar opvallende files nog op de A1 richting Amsterdam. Daar zijn sneeuwploegen in actie. staat zaten 5 kilometer file voorknopend hoevenlaken. Op de A12 richting Den Haag bij Reewijk nog 7 kilometer door een ongeluk. De rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Nog vrij druk op de A15 richting Europort is het langzaam rijden... stilstaan tussen Sliedrecht naar rotterdam IJsselmonde over een lengte van 15 kilometer. Vanmorgen is daar een vrachtwagen met een aanhanger geschaard. Er zijn drie rijstoken dicht. Op de A16 richting Rotterdam, 10 kilometer tussen Randweg-Dortdag... en Kropend Ridderkerk. A58 bergen richting Breda. Daar staat nog 13 kilometer tussen Zeggen en Kropend Prinsseville. En de regio Arnhem is het nog vrij druk op de A325. Er staat in beide richtingen files van 7 kilometer... tussen Kropend en Elden. Nederland wordt duurzamer. Maar merken we daar economisch iets van? En wat levert het ons op? Robeco Live speelt in op vragen die er nu leven. Kom ook naar het event over jouw financiële toekomst en die van Nederland. Van 17 tot en met 19 januari in Rotterdam. Meld je nu aan via robeco.nl/slash live. Live over wat er leeft. Robeco, die investment engineers.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Wees gewaarschuwd, privégegevens via onbeschermde printers... en harde schijven eenvoudig te hacken. Drie sterrenrecepten helpen kankerpatiënten weer proeven... Ook succesvolle en bekende mensen laten zich opnemen in verslavingsklinieken. Ik weet niet of ik daar wel over wil praten. En het ochtendhumeur van Neil Gunjerli. Het is vijf over tien. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Randapparatuur zoals printers en externe geheugenschrijven zijn onbeschermd aan het internet gekoppeld. Daardoor zijn privégegevens voor derden eenvoudig te bekijken en te downloaden. Dit veiligheidslekt treft tienduizenden particulieren, maar ook bedrijven en de overheid. Blijkt allemaal uit de uitzending van Cairo Reporter. Vanavond om tien voor half tien op Nederland 2. Vincent Verwij is de maker van die uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen. Even, waar, ga, waar gaat het precies om? Nou, het gaat eigenlijk om tuin en keukenapparatuur... die we allemaal thuis hebben staan. Dus dan moet je denken aan zo'n hp smart printer waarmee je kan printen, scannen en kop, kopietje kan maken. Het gaat om uh, Iomega-backup-disks... waar je dan je, je vakantiefoto's en uh, films op, op kan backuppen. Dat soort uh, simpele apparatuur eigenlijk. Ja, maar die moeten dan wel met internet verbonden zijn. Dus ja. draadloos zijn. Dus aan een, aan een snoertje is er niks aan de hand. Of? Nee, ook. Wat die Iomega-schijven hangen bijvoorbeeld aan een snoertje. Maar uh, die apparaten zijn... vroeger hingen die helemaal niet aan internet. Hè. Je nee. printer hing niet aan internet internet. Tegenwoordig hangen ze allemaal wel aan internet, omdat HP uh, het dan uh, makkelijk vindt dat je uh, gewoon met een, via een e-mail kan printen of als je ergens in een hotel in Amerika zit, dat je dan op kantoor een, een, iets uit je printer kan laten rollen. Ik zou niet weten waarom ik dat zou willen, maar goed, HP denkt dat wij dat allemaal willen. Dus die printers zijn tegenwoordig allemaal aan internet gekoppeld ja. en ook die backup ja. En daar zit het probleem. Ja, en heel veel mensen weten niet dat die dingen allemaal aan internet gekoppeld zijn. Nee, want uh, je denkt dat je in je lokale netwerkje zit... en dat je gezinsleden dus daarbij kunnen bij dat apparaat. Maar in werkelijkheid staat die gewoon uit te zenden op internet. Er zit een webserver in, dus uh, alles wat jij daar opslaat... of wat jij kopieert, dat is feite voor derden gewoon zichtbaar. Voor derde, dus ook voor jullie. Jij hebt het geprobeerd, met uh, duizenden, geloof ik, hè? Nou, we hebben 50.000 toegankelijke apparaten gevonden uh, waar, waar je dus in kan. Uh, nou, daar zouden we drie jaar bezig zijn geweest als dus we die allemaal bekeken hadden. Dus we hebben een steekproef genomen van, van een paar honderd van die apparaten. Juist. En wat bleek toen? Toen bleek dat daar natuurlijk, behalve vakantiefoto's en familiefilms... heel veel uh, vertrouwelijke informatie op staat. Want uh, wat doen mensen? Die leggen hun paspoort onder uh, de scanner. Of... Even een kopietje maken voor de burgerlijke stand en voor de werkgever. Ja, en dan vinden we bijvoorbeeld een brief van, uh, van de Rabobank. Uh, dit is uw nieuwe pincode. En nou, die meneer die, uh, die had daar even een kopietje van gemaakt. Die hebben we opgezocht in Sittard. Die schrok zich natuurlijk rot toen ik daar stond met die brief. Ja, want mensen weten dit dus niet. Nou is de vraag, krijg je dan geen melding op je computer... dat je iets met beveiliging moet doen? Uh, die melding krijg je niet. De, de optie zit in de apparatuur om er een wachtwoord op te zetten, maar dat staat uh, standaard uitgeschakeld. Er uh, wordt met in hele kleine lettertjes in de handleiding op gewezen dat het handig is om dat aan te zetten, maar ja, wie leest die handleiding? En niemand dus. Uh, dus in de praktijk zie je 90% van de mensen zet geen wachtwoord op die apparaten. Nee. Met andere woorden, dan zijn dus alles wat je print, alles wat je fotocopieert en alles wat je opstaat op een harde schijf in deze gevallen uh, voor derden uit te lezen. Daar komt het eigenlijk op neer, ja. ja. En is het nou alleen een probleem voor particulieren... of hebben ook bedrijven en zelfs overheidsinstanties daarmee te maken? Nou, die, die apparatuur staat niet bij bedrijven... want we hebben het over consumentenapparatuur. Maar uh, wat doen mensen? Die nemen de, de company-laptop mee naar huis en uh, maken een backup. En uh, wat wij dus gevonden hebben is complete backups... van uh, laptops van KLM, van ING, van Unilever... en daar allerlei vertrouwelijke informatie. Het meest schrijnende voorbeeld is denk ik nog wel... Uh, de directeur van het KLM-datacentrum op Schiphol Rijk. Dat is een gigantisch gebouw op Schiphol. En supergoed beveiligd? Uh, zwaar beveiligd, want uh, daar staan alle websites van de, K van de, van de KLM op. Uh, daar staan klanteninformatie, Flying Blue members, noem het maar op. Alle, alles ligt daar opgeslagen. Die directeur heeft thuis een onbeveiligde netwerkschijf staan... waar wij op hebben kunnen kijken. Met allerlei vertrouwelijke informatie. Dat is natuurlijk heel pijnlijk. Ja. En wat zeggen die bedrijven en wat zeggen die producenten... van dit soort uh, apparatuur dan? De bedrijven zeggen: uh, stomme fout van een medewerker. Uh, niet uh, gehouden aan de, uh, de regels die er zijn voor thuiswerken. Want je mag geen backups maken op privéapparatuur. Ja. Uh, de fabrikanten van de apparatuur. Uh, nou, daar hebben we hele verschillende reacties gehad. Uh, die varieerden van. Ja, uh, uh, oliedomme klanten die moeten gewoon zelf een password instellen. Uh, ja, uh, moet je de handleiding maar lezen. Dan moet je de handleiding maar lezen totdat uh, uh, nou ja, uh, het fout gaat. En uh, in het geval van Iomega uh, netwerk schrijven, waarbij er 30 miljoen gigabyte aan informatie op dit moment staat te lekken op internet... Nou, die zijn daar zo van geschrokken dat ze hebben gezegd... we gaan, uh, we gaan dat apparaat uh, aanpassen en er komt een nieuwe versie die wel beveiligd is. Ja, die komt in februari als ik goed ben geïnformeerd. Ja, dus het duurt nog even. Uh, dus iedereen met een Iomega-netwerkschijf moet nu gaan nakijken... of hij zijn paswoord aan heeft staan. Want uh, tot februari uh, sta, staat je informatie gewoon te lekken. Ja, Nou, dit is dit allemaal heel vervelend voor ons. Maar het gaat nog verder, want ook Europol heeft ermee te maken. Ja, uh, we hebben dus een. Uh, Europol is de grote politieorganisatie uh, uh, die alle Europese politiekorps met elkaar verbindt en internationale criminaliteit moet bestrijden. Daar liggen supergeheime dossiers over uh, uh, grote criminelen opgeslagen. En uh, die hebben uh, uh, een, de, een geheim datanetwerk laten bouwen door telecombedrijf Orange. Uh, waarmee ze uh, al die dossiers kunnen uitwisselen. En uh, die meneer van Orange, die dat netwerk heeft gebouwd... die had thuis ook weer een onbeveiligde schijf staan waar we op konden kijken. En daar konden we precies zien uh, ja, alle details over dat geheime netwerk. Dus ja. zelfs inlognamen, wachtwoorden van Europol lagen dus voor het grijpen. Juist. Goed, uh, dit heeft allemaal geleid ook nog tot een kort geding... in een poging om de uitzending te verbieden... Wie wilde de uitzending verbieden? Uh, Orange, dus degene die dat uh, netwerk bij Europol hadden aangelegd... wilde de uitzending verbieden en uh, sleepte ons deze week voor de rechter. Uh, kansloze zaak is ook gebleken, want we hebben hem gewonnen. En dus is de uitzending gewoon te zien vanavond. En dus is het gewoon te zien. Nog even voor mensen die denken, nou wil ik toch die beveiliging aanzetten... en ze kunnen de handleiding niet meer vinden... of ze begrijpen gewoon niet hoe dat ding uh, uh, geschreven is... wat vaak voorkomt bij Digibeten, in ieder geval zoals ik. Ja. Um, wat kunnen wij doen? Uh, de helpdesk-bellen van de fabrikanten. We hebben op de website van Reporter, reporter.kro.nl... hebben we uh, alle uh, telefoonnummers van uh, de helpdesks van die fabrikanten. En die bel je op en dan zeg je hoe stel ik een wachtwoord in. Goed, dus we kunnen kijken op de site van Reporter, uh, reporter.kro.nl. En de uitzending is vanavond om tien voor half tien op Nederland 2. Reporter dus, kijken. Ik heb hem al gezien de uitzending. Ik kan hem u aanbevelen. Dankjewel, Vincent. Graag gedaan. Die eerste keer de cocaïne proberen... We wist ik gelijk, this is magic. Van buitenaf hebben ze het perfecte leven. De succesvolle huisarts, reclameman, topsporter of bankier. Verslaving is niet meer de zwerver onder de brug met een, met een winkelwagentje. Deze week in Karo, Goedemorgen Nederland. En hoe groter de geest, hoe groter het beest. Succesvol, maar verslaafd. In het laatste deel van Succesvol, maar verslaafd loopt verslaggeefster Ingeloe Stol... een dag mee in verslavingskliniek Solutions in Voorthuizen. Ines, alcoholverslaafd. Hi, hi. Pieter, alcoholist, drugsverslaafd. Hoi, ik ben Rick, seksverslaafd. Hi, Rick. Ik ben Helene, alcoholverslaafd. Hoi, Ik ben Jacqueline, seksverslaafd. Hoi, Jacqueline. En ik ben Frauke Kaalster. Hoi, Frauke. Goede stap in groep vandaag. In verslavingskliniek Solutions in Voorthuizen hoor je dit de hele dag. Grondlegger van de kliniek Don Schothorst weet precies hoe de cliënten zich voelen. De ooit verslaafde reclameman is nu zelf 11 jaar clean. Hallo. Goed dag. Hey. moeten De trap naar beneden. We komen ook de hele tijd allemaal patiënten tegen. Kent u iedereen persoonlijk? Ja, bijna iedereen. Bijna iedereen ken ik. Komt dat omdat u al de intakes doet? Ja, zoveel mogelijk. Ik kan helaas niet allemaal doen. Maar het liefste zou ik ze allemaal doen. Ja, ja. We wandelen nu naar het diagnostisch centrum. Ja. Wat wordt daar gedaan? Die mensen die onder invloed zijn van bepaalde substanties... die worden eerst geontgiftigd. En letterlijk dat het gif uit het lichaam gaat. Dit zijn mensen die dus echt onder, zwaar onder invloed binnenkomen. En dat kan zijn alcohol, dat kan zijn drugs. Met name GHB is heel heftig. En dan gaan ze hier naar bed. Gelijk het bed in. De reden dat hier een raam zit en dat er alleen een bed staat... is dat juist om ja. ongelukken te voorkomen? Ja, ja. De dokter moet altijd kunnen kijken. En die wil hem niet storen in zijn slaap. Want slapen is heel belangrijk voor mensen die vergiftigd binnenkomen. Want dan gaat het proces het snelste. Maar die, die, die arts en verpleegkundigen die hebben toezicht 24 uur per maand. Dus ook s'nachts ieder half uur controleren. Als iemand hier is gekomen, je hebt je mobieltje ingeleverd, je hebt alles ingeleverd wat je hebt... Je hebt een kamer gekregen, je bent door de detox heen geweest. Wat gebeurt er dan met je? Dat is een begrip in ons vak, de 28 Days Program. Wat gebeurt er in deze 28 dagen? In die 28 dagen ga je, ga je dus uh, stap 1, 2 en 3 doen. Van de 12 stappen. De eerste stap is uh, het inzien dat je verslaafd bent. De tweede stap is het inzien dat je, dat je het niet zelf kunt oplossen. En de derde stap is dat je, uh, dat je een, een hogere macht nodig hebt om die oplossing te vinden. En die eerste drie stappen die vormen het fundament. En dan gaan we in het vervolgtraject, want na de kliniek is er een twaalf maanden vervolgtaject, gaan we de overige negen stappen doen. In de kliniek zitten nu 51 cliënten. Ze hebben een druk programma van ochtends vroeg tot avonds laat. Je begint om half acht met meditatie met z'n allen. Dan om acht uur ontbijt. Half negen een boswandeling. Negen uur koffie. En kwart over negen de eerste groepsessie. En dan de hele dag door groepsessies, individuele sessies. Afgewisseld met sport, met yoga, met massages. Uh, creatieve therapie. Ehm... Uh, en, en dat tot een uur of half tien, tien uur s'avonds. Een flinke dag dus. Ja, een he, hele zware dag. Je, het is ook hard werken. En zo is het ook hard werken in de groepsessies. En wat we hier doen is we vertellen schadeverhalen vanuit de ik-vorm... over de schade die we onszelf en anderen hebben berokkend. Ja, ja. en als je die dan helemaal niet hebt... Ja, ik, ik, zit, uh, ik zit eigenlijk hier rond en mijn vrouw een hoop problemen heeft. Maar uh, ik zou niet weten wat ik jou moet gaan vertellen. Nou ja, misschien merk je dat als ik mijn schadeverhaal deel... dat je er wat in herkent. Verslaving aan alcohol en dat soort middelen... En uh, dat lijkt natuurlijk helemaal niet op mijn seksverslaving. Dus ik, uh, ik weet niet of ik daar wel over wil praten. Ik vind dat eigenlijk, maar ik vind dat vies eigenlijk. Ik snap er niks van. Na de sessie spreek ik met het hoofdprogramma van de kliniek, Jos van den Bomen. Nu zag ik net een sessie tussen de counselors die even een rollenspel deden hoe het eruit ziet. Maar ziet het er zo ook in het echt uit? Uh, ik denk dat het een hele natuurgetrouwe sessie was, zonder overdreven gedrag. En zo gaat het altijd. Je hebt altijd degene die schoorvoetend komen. Je hebt er die stelling nemen tegen de mensen die een weerstand eten leren. En mensen die vers binnen zijn. Die eten leren altijd weerstand. Ik vond het zelf heel natuurgetrouwd. In de kliniek moeten de cliënten hun verslavingsgedrag afleren. Maar één slechte gewoonte mogen ze houden. Nou, zie je dat ik het ook nog lekker vind. U maakt het aangenaam om te roken. Mag dat wel in de verslavingsgedrag? Ja, dat, daar lopen de meningen over uiteen. Ik vind dat uh, daar waar je mensen probeert te helpen met het stoppen met misbruik van alcohol en drugs... dat je eventjes niet aan het roken moet komen. Zeker in, in die sessies komt de onderste steen boven. Dus mensen komen eruit en zijn onthutst en zijn emotioneel geraakt. En die hebben dan even behoefte aan die sigaret. Dat begrijp ik heel goed. En als je dat nou ook tegelijkertijd wegneemt... dan is one bridge too far. Het laatste deel was dat van succesvol, maar verslaafd. Gemaakt door Ingeloe Stol. En volgende week in dit theater. Met één druk op de knop werkt alles, denken we. Tot het uitvalt. Samens kaasjes aan. Het is, even, het is een beetje behelpen. Hoe robuust is ons stroomnet of drinkwater? Dat vanaf verdieping 2 eh, geen water meer is. Internet of mobiele telefonie? Na 2 tot 4 uur valt het uit. En kunnen we nog wel zonder? Op heel veel plekken gaan mensen ineens voor zich uit zitten staren... en zich afvragen wat nu? Volgende week in Cairo, Goedemorgen Nederland. Storing. Dat dus vanaf maandag. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op goedemorgen Nederland. @kro .nl. 18 minuten over 10, maar weer eens kijken op de weg. De ANWB dus met de verkeersinformatie. John, zou elkaar. elkaar? Het gaat langzaam de goede kant op, Sven. Nog 70 kilometer in totaal. En nog wel vrijdruk op de A15 richting Europort. 18 kilometer langzaam rijden tussen Slieracht de Oosten en Rotterdam-Ins van Vanmorgen is daar een vrachtwagen met een aanhanger geschaard. Er zijn drie rijstoken dicht. Op de A16 richting Rotterdam staat 9 kilometer voor knopend Redenkerk. En op de A325, de rondweg Arnhem, daar is het vrijdruk nog door de sneeuw. In beide richtingen staan files van 7 kilometer tussen Krolpunt, Velpenbroek en Elden. Donse Hoka was dat van de ANWB. Meteen door naar Willemijn Hubert, Weervrouw, Goedemorgen. Goedemorgen. De hele ochtend al heen en weer aan het rennen tussen radio- en televisiestudios. Ja, dat klopt. Hartstikke leuk. Ja. Ja. Wat is de actuele situatie met die sneeuw? Um, als we op dit moment naar de buienradar zouden kijken, dan zien we dat het uh, systeem een beetje gesplitst is in twee delen. Eén deel richting het uh, noordoosten van het land en naar mijn idee uh, wordt dat langzamerhand ook wat minder actief. En dan zit er nog een brede strook van het noordwesten van Nederland... zegt Noord-Holland, richting Limburg. En dat is de strook die ook de komende uren in die regio's... ook nog flink wat sneeuw op kan lopen. Dus leven. daar blijft nog een flink pak vallen. Ja ik, ja. ik zag op allerlei sites dat er meldingen waren van 15 centimeter vandaag. Nou, er was in eerste instantie gisteren de, wel de verwachting... dat er zo'n 5 tot 15 zou vallen met misschien ook wel wat uit, uh, uitschieters. Dat ja. uh, was ook mijn eigen verwachting. Ik heb er toch wel wat iets uh, bij, uh, bij moeten stellen. <laughs> Ik denk niet dat het op zo'n grote schaal meer 15 centimeter op gaat leveren. Maar op de Veluwe is bijvoorbeeld nu zo'n 5 tot 8 centimeter gevallen... en er komt echt nog wel wat, uh, wat bij. Dus de 10 wordt daar naar mijn idee makkelijk gehaald... en op een aantal plaatsen in Nederland gaat dat ook nog gebeuren. Verwachtingen voor de avondspits? Um, ik denk dat ze, um, zeker de zuidelijke helft van Nederland... nog wat langere tijd te maken heeft uh, met sneeuwval. In het, het wordt langzamerhand vanuit het noorden droger. Dus daar um, ja, liggen de problemen dan wat minder op uh, de loer. Goed, en zijn we er dan vanaf? Ik bedoel, uh, uh, voor mensen die er een uh, pesthekel aan hebben. Nou ja, ik denk dat morgen de sneeuwpret echt kan, uh, kan beginnen. Want dat wordt een prachtige dag, hè? Ja, naar mijn idee, morgen eigenlijk wel een aardige dag. Op de meeste plaatsen droog, af en toe wat zon. Het is wel koud voor de... Naar morgen toe, de aankomende nacht... Ja. gaat het al op grote schaal vriezen. Min 10 in het oosten, maar boven ik misschien al min 12, min 13. Dus echt flinke vorst. En dan morgen overdag komt de temperatuur ook niet boven het vriespunt uit. Maar wel zon en die sneeuw ligt er dan natuurlijk nog prachtig bij. Dus dat is echt een mooie dag. En zondag... Ja, dat wordt weer een beetje een kwakkeldagje met een doorjaanval. En dat kan ook wel weer uh, gladheid opleveren. Ja. Tot slot, we maken er een enorme toestand van altijd als hier sneeuw valt. Ja. Uh, alles loopt vast in dit land. Uh, terwijl we toch gemiddeld 25 sneeuwdagen in het jaar hebben. En uh, net of de spoorwegen nou vandaag ging het dan goed. En de luchthavens dat allemaal niet goed aankunnen. Ja, ja, ja. Ik, ik zit daar niet in de organisatie. Dus hoe dat precies allemaal geregeld is, <laughs> dat, uh, dat weet ik niet. Maar inderdaad, uh, met een paar centimeter sneeuw... Uh, is al heel wat uh, voor de Nederlander, blijkbaar. Goed, jij moet vast weer terug naar een andere studio. Ja. Dank je wel voor dit moment. Pillebijn Hubert. Straks, drie sterrenrecepten helpen kankerpatiënten weer te proeven. Eerst nu het ochtendhumeur. Hier is Nilgun Yerli. Mama, mijn ogen zijn de ramen van mijn hersenen. Wat is het uitzicht? Vraag ik hem. Alles wat mijn hersenen bedenken, zegt mijn zoontje van zeven. En de hersenen denken, maar vooral bedenken heel veel. Hij leert net lezen en heeft er een traditie van gemaakt... om de krant in de ochtend uit de bus te halen... terwijl ik het ontbijt klaarmaak. Hij wordt vooral geraakt door de plaatjes. Een dame huilt op voorpagina van de Volkskrant. Waarom huilt ze, mama? Vechten tegen de tranen bij de herdenking van de Bijlmerramp... lees ik de kleine lettertjes. Bijlmerramp zegt hem niet, maar huilen om verdriet wel... Onder het nieuws van de herdenking staat een ander nieuws... met grote letters die mijn zoontje wel kan lezen. Tekort allochtone specialisten. Wat betekent allochtoon, mama? Ja, wat betekent dat? Mijn zoontje zit op een internationale school... met Koreanen, Japanners, Engelsen, Amerikanen, Duitsers en noem maar op. Ze kennen de term de wereld en landen en mensen die overal vandaan komen. Ze gebruiken op school vooral de term internationaal, kosmopoliet. Maar het woord allochtoon, vooral de inhoud ervan, kennen ze niet. Die term wordt alleen op de Nederlandse scholen beleefd. Je kunt het woord vernieuwen of weggooien... maar de beladenheid van het woord blijft. Vreemdeling, buitenlander, nieuwe Nederlander... etnische minderheid, de benaming doet er niet toe. Het gevoel erachter wel. Ik heb geen zin om mijn zoontje de beladen geschiedenis... achter het woord allochtoon uit te leggen. Ik heb ook geen zin om te zeggen dat ben jij en ik en iedereen op de wereld. We komen ergens vandaan en we zullen op een dag ergens heen gaan. Ik begin met lezen. Er is een groot tekort aan allochtone medisch specialisten. Dat is slecht voor de kwaliteit en de kosten van de zorg. Ik ben de aandacht van mijn zoontje al kwijt. Ach, die allochtonen. Je kunt niet met ze en ook niet zonder ze. Niel Gunjerli, maandag het ochtendhumeur van Henk Westbroek.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 Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille.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 Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le la. Paris-Bain-Night regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards. Il est 5 h Paris s'éveille. Il est cœur Paris c'est Denk het aan de zomer dus. Jacques Dutron was dat. Vijf minuten voor half elf. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Mensen die een chemokuur hebben gehad... moeten weer plezier krijgen in eten. Dat willen toprestaurant De Libreïe en ziekenhuis Isala Klinieken in Zwolle. Ze beginnen een project om patiënten opnieuw te laten ontdekken... wat ze wel en wat ze niet lekker vinden. Want dat is na de chemo vaak heel anders dan daarvoor. Jolanda Berends, goedemorgen. Goedemorgen. U had leukemie en werkte bij De Libreye. Dat is dus de schakel in dit project, begrijp ik. Dat is een soort bindende factor. Uh, we hebben elkaar gevonden. En uh, die samenwerking gaat erg, uh, erg goed. Ja. Iedereen is heel gemotiveerd om, uh, om iets moois neer te zetten. Ja. Wat is er in uw smaakverdroom uh, veranderd nadat u chemotherapie hebt gekregen? En er zijn uh, twee stadiums. Dat is het stadium tijdens de chemotherapie, zeg maar. Dat kennen natuurlijk veel meer mensen. Is dat je een hele droge keel hebt en dat je eigenlijk zoveel mogelijk vocht wil nemen. En dan zo min mogelijk structuur. Dus het moet glad en... Uh, dorstlessend zijn zeg maar ja. en daarna krijg je gewoon het gevoel van als, als je smaak weer terugkomt in mijn geval betekende dat ik gewoon veel meer prikkels nodig had dus in dit geval voor mij spreek, nou, spreek namens mezelf ik had gewoon veel meer input nodig van bijvoorbeeld de kruiden of zure, frisse smaken. Veel, veel vers gepreste sappen. Uh, het likje mosterd er extra nog overheen. Uh, wat meer curry in de gerechten. Ik heb gewoon meer pit nodig zeg maar, om het te proeven. Om het binnen te laten komen. En dat is zo gebleven? Dat is nog steeds zo, ja. Juist. Dus de oude smaak komt dan ook niet meer terug zoals die was? Hij is vervlakt. Hij, uh, hij is anders geworden. En uh, je hebt gewoon veel meer power nodig zeg maar, om het te proeven. Juist. Ja, dus voor mij is in dit geval het zuur heel belangrijk geweest. Om ook een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld een rolmops. Ja, die proefje je dat ja. zuur. Ja. Ja. Ja. Nou, wil de Libreijen gaan helpen samen met dat ziekenhuis, hè, dus de Izala-klinieken. Um, ja. wat, wat gaat er precies gebeuren? Wat gaan jullie doen? Nou, we zijn al, uh, we zijn al gestart. We hebben Afgelopen zomer hebben we een, uh, een aantal testen gedaan. En dat gaat dan over een aantal uh, duidelijke smaken. Die aanwezige smaken, Dus dat gaat je over zoet, zuur, bitter, uh, zout... Uh, daar hebben we eerst testen mee gedaan, uh, Er zijn erbij geweest. Ja. Nou, dat wordt gebruikt uh, voor het onderzoek. Ja, want speekselklieren, en... om even uh, dat duidelijk te maken, die drogen vaak uit, hè, tijdens een chemokuur, toch? Ja, je hebt continu, terbien, ik nogmaals gepraat namens mezelf, je hebt continu een droge keel. Je hebt ja. echt het idee dat je blijft slikken, en je hebt ook continu het idee dat je je dorst moet lessen. Juist. Ja. En um, we hebben dus een, een aantal testen gedaan. Uh, dat, uh, dat is geanalyseerd. Daar is het ziekenhuis mee aan de slag gegaan. En uh, afgelopen vrijdag hebben we dus de eerste recepten uitgeprobeerd. Zeg maar. Ja. Een aantal uh, dat klinkt ja. heel onheerbiedig, maar dat is niet zo. Dat zijn een aantal patiënten uit het vuur uit Amsterdam, omdat de Isala daar nou mee samenwerkt. Een aantal ja. patiënten uit Zwolle geweest. Ja. En daar hebben we een aantal recepten meegemaakt. En de recepten zijn dus specifiek op bepaalde impulsen. Of Geef eens een paar voorbeelden. Uh, een product met witlof, ja. bijvoorbeeld. Een nagerecht met koffie, dat we daar de bittertjes in zoeken. Zoeten. Een, uh, een gerecht als bijvoorbeeld citroentaart. Dat ja. soort producten, ja. Uh, en wie, wie creëert die recepten? Bent u dat zelf? Of? Nee, nee, nee, ik ben of is dat Johnny Boer? om het maar zo te zeggen. Nee, de liberaille, meneer Boer, die ontwikkelt een recepten. Juist, dus die is daar ook heel nauw bij betrokken. Er is ook een website en een receptenboekje. Ja, de website gaat volgende week in de lucht. Dat is www.beleefjesmaak.nl. Het receptenboekje komt begin volgend voorjaar. Juist, goed. Nog een keer de website voor mensen die. www.beleefjesmaak.nl. Jolanda Berends, ik dank u zeer. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Hartelijk dank. Het is bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Doorald Megens stapt hier de studio binnen. Klaar om het nieuws te lezen, maar eerst horen we de onderwerpen van Lijn 1. De bus dus. Hier is Naida. Goedemorgen. Hi, Bokkertof, Sven, Maslom Ga. Ani Annie Ja, Sven, als je denkt, wat zegt ze allemaal? Dit was welkom in het Hebreels. Want we gaan... <laughs> Heel goed. We gaan het in Lijn 1 hebben over taal, maar ook taalverloedering. Magert Pellig, abrunka wakt he, ab... 11:00 uur nieuws, hè? De Rot Megens kreeg op zoet het mee. Radio 1, het NOS-journaal. Prachtig, hè? Ja. Treinverkeer heeft in de spits niet veel problemen gehad van de sneeuwval. Volgens een NS-woordvoerder waren er wel wat vertragingen. Dan verliep het treinverkeer verder goed. Ook op de weg is een chaos uitgebleven. In Gelderland rijden geen bussen van Sintus. De OV-organisatie heeft alle buslijnen tot nader orde geschrapt vanwege het weer. In de Amerikaanse staat Washington zijn inmiddels enkele honderden homoparen in ondertrouw gegaan. Onlangs werd het homohuwelijk mogelijk in de staten Washington, Maine en Maryland. In zes andere staten, waaronder New York, konden homoparen al langer trouwen. En goede doelen hebben vorig jaar ruim 3% meer geld opgehaald dan in het jaar daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau Fondsverwerving. Maar volgens het fonds kan dat het verlies aan subsidies niet compenseren. Vorig jaar was er in totaal ruim 3,5 miljard euro binnengekomen. Fondsen kregen 58 miljoen euro minder subsidie. Het zijn de hoofdpunten uit de nieuws. Dit is Radio 1. Dit en is dit is de 1. ANBW Verkeersinformatie. In het hele land boven de Noord-Oosten is het plaatselijk glad door sneeuw. En de drukte neemt langzaam af. In totaal nog 48 kilometer. Langs de files nog op de A15 richting Europort. Daar zijn sneeuwploegen in actie. Daardoor staat er 18 kilometer tussen Sneedrecht Oost en rotterdam IJsselmonde. Op de A16 richting Rotterdam nog 9 kilometer... tussen Randweg en Knoop en de Ridderkerk. De A73, Nijmegen richting Maasbracht. Daar is de zwalmentunnel vanwege een technisch probleem afgesloten. Hou daar dus rekening met een omleiding. En de regio Arnhem heeft verkeer nog veel last van de sneeuw. En daar de straat flink was op de N325 in beide richtingen, staan files van 5 kilometer tussen Gelderdam en Prezikhaaf. Dit is Radio 1. NTR, lijn 1. Hier is Naida Orange. Goedemorgen, beste luisteraars. Vandaag mag u mij wijzen op al mijn fouten in mijn Nederlandse taal. Of ben ik een voorbeeld van de dynamiek van onze Nederlandse taal? Dat zou natuurlijk ook wel eens kunnen. Jullie hebben me de afgelopen maanden gewezen op versprekingen. Een verkeerde klemtoon of een verkeerde uitspraak. Bij deze, bedankt voor deze reacties. Vandaag ben ik in de gelegenheid om het fijne achter mijn persoonlijke taalontwikkeling te ontdekken. Maar ja, ik spreek vloeiend Nederlands, Engels, Hinkel en Urdu. En lees ook nog een aardig woordje. Hebreeuws en Arabisch en verstaat ook wel redelijk. Zou het kunnen dat al deze talen die ergens in mijn hoofd zitten... het mij soms iets te lastig maken? Sinds mensenheugenis maakt men zich druk om taal. Taalverandering wordt snel gezien als taalverloedering. Ja, en wat zijn eigenlijk de grootste ergernissen? Maar vooral ook, luisteraars, wat vindt u van de taalontwikkeling van het Nederlands? Welke woorden uit andere talen gebruikt u in het Nederlands? Vindt u dit prettig of ergert u zich aan deze nieuwe woorden? Reageer, u kunt bellen naar 0800 1121. U kunt mailen naar lijn1 apenstaartje Twitteren kan ook, hashtag lijn1, bellen 0800 1121. Nu bent u van ons gewend dat ik nu zeg: Dit is lijn 1 en u hoort muziek. Maar het sneeuwt. Het fijne van de sneeuw is dat je de hele dag de sneeuw de schuld kunt geven. Dus de techniek doet het niet. Geen muziek door de sneeuw. Maar wel twee gasten die het ondanks de sneeuw hebben gehaald om hier in de bus te zitten. Professor Dr. Mark van Oostendorp is gespecialiseerd in taalverandering en verloedering. Um, u bent hoogleraar fonologische microvariatie. Ja, zo is het. Ja, toch? En volgens mijn um, redacteur Mario... kon ze geen andere fonologische microvariatie hoogleraar vinden. Klopt dat? Ja, dat zou best kunnen. Dat ik de enige ben op de hele wereld, ja. Op de hele wereld ook nog? <laughs> het lijkt me wel. Ja, het is wel. Het is wel een heel specifiek <kijf> gebiedje. Dus wat, wat betekent het? Fonologie dat gaat over klanken. Dus de klanken van taal. Dus uh, uitspraak. Uh -huh. En microvariatie, dat betekent dus variatie op hele Kleine schaal, dat wil zeggen, ja, verschillen niet tussen talen, maar verschillen binnen een taal. Dus verschillen, verschillen tussen dialecten, maar ook verschillen tussen mannen en vrouwen, tussen ouderen en jongeren. Wat zijn de uh, verschillen tussen mensen. mannen en vrouwen? Uh, verschillen tussen, tussen mannen, nou ja, er is in één taal, verschil. Er is, er is natuurlijk, er is een soort biologisch verschil. Mm -hmm. Dat is dat mannen een lagere stem hebben dan vrouwen. Ja. Maar in, de, in heel veel culturen wordt dat verschil ook nog eens een keer een beetje extra benadrukt. Bijvoorbeeld Belgen, Belgische mannen... die praten gemiddeld iets lager dan Nederlandse mannen. En Belgische vrouwen praten gemiddeld iets hoger dan uh, Nederlandse vrouwen. Ja, dat is niet omdat uh, Belgische vrouwen kleinere stemba kortere stembanden hebben... en dus vanzelf uh -huh. uh, net, uh, hoger praten. Daar zit dus iets cultureels en iets taalbepaalds uh, Maar ook dus wat men in. verwacht. Is het ook de verwachting dat je van mannen een bepaalde taal verwacht... en van vrouwen een andere taal? Ja, nou nee, precies, dat is het. Ja, dus je, dus je, verwacht iets. Er komt van nature misschien iets uit. Hè, mm -hmm. dus, uh, en, maar dat wordt tegelijkertijd door de cultuur ook altijd weer weer een beetje uh, overdreven. Ja, of, of juist niet. Als we een schaal zouden doen, ergens 1 op de tien. Uh, hoe staat het met de Nederlandse taal? Hoe staat het met de Nederlandse stad? Een tien. Een <laughs> tien plus minstens. <laughs> ja, met een griffel en een zoom van de juffrouw. <laughs> nou ja, kijk, nee, kijk, je, dus je kunt zeggen: ja, geval, hoe, hoe, je, kijk, er is iets heel raars. Hè? Je hebt. Je hebt veel mensen die noemen zichzelf taalliefhebber. Maar de, die liefde voor taal is dan eigenlijk een heel, is een heel raar soort liefde. Dus die komt er eigenlijk alleen maar uit door te mopperen en te klagen... of hoe slecht het allemaal gaat. Dus wat voor soort liefde is dat? Ik bedoel, je hebt, dat is een soort liefde van een ouder echtpaar die te lang bij elkaar, uh, bij elkaar zijn. Maar eigenlijk... Er is, wat is er nou eigenlijk mis? Ik bedoel, het gaat geweldig goed met het Nederlandse. Uh, uh, er is uh, Nederlandse radio, Nederlandse televisie. Ja. Maar ja, dan en... heb je ook Nederlandse presentatoren zoals ik, met een uh, van origine niet-Nederlandse achter, achtergrond. Ja. We hadden vroeger Norreliebeijen ja. die het nieuws deed. Dat. Norili Beijer, ik Ahmed Abu de burgemeester van Rotterdam, Ali B, de rapper. Ja, nee, dus Wij spreken natuurlijk niet echt goed Nederlands volgens veel. Dus de Nederlanders, de Nederlanders zijn, hebben zo'n ontzettend verschrikkelijk nare houding uh, uh, op dit punt. Dus Nederlanders die willen het Nederlands eigenlijk het liefst voor zichzelf. Uh, houden. Die willen helemaal niet dat uh, buitenlanders hun taal gaan uh, praten. Dat, daar hebben we ook al een ontzettend lange traditie in. Ze dus willen in, niet dat buitenlanders hun taal gaan praten. Is, daar ben ik van overtuigd. Maar afgaan. intussen moeten wel alle nieuwe migranten ja, op taalles. Dat moet dan, die dat moet dan niet. op een dusdanig... Dat, dat, zit, dat <laughs> zit ook helemaal in de knoop. Dus uh, d, dat moet dus... Als ze dan Nederlands praten... Moet dat op een soort perfect niveau. Ja, je noemde net Noraly Beyer. Mm -hmm. uh, daar is ooit een keer een experiment mee gedaan. Daar vonden, hebben ze wat mensen gevonden die... Uh, geen tv hadden, die haar dus niet kende... en die dan naar haar moesten luisteren... en haar accent moesten beoordelen. Ja, die mensen die hoorden niks. Ja, wat je, Als je heel goed luistert, hoor je een heel licht Limburgs accent... omdat ja. ze in Limburg uh, op school is geweest. Nederlands-Udinaamse en, en, nieuwslezer. Maar dat is zegt, gewoon het plaatje. Uh, uh, je krijgt het plaatje erbij. Dus je ziet dat het uh, een uh, buitenlander is. En dan gaan mensen daar dus over klagen. Uh, ik, ik wil niet meteen beginnen met slijmen... maar ik heb het idee dat het bij jou eigenlijk ook... Uh, het geval is in ieder geval, ik, ik hoor niet, ik hoor geen... Maar kun je, kunt u wel, ik zeg je en u door elkaar, maar kunt u wel horen uit welke Foei. stad? Foei. <laughs> dat, maar dat is wel weer een verloedering van normen en waarden, hè? Ja. <laughs> ik kan ook een uitzending afmaken. Maar kunt u wel horen uit welke stad in Nederland ik kom? Zegt, ja, dus kunt u horen uit welke leuk. stad ik kom? Uh, nou ja, we, we hebben het er daar net heel even over gehad. Uh, dus uh, wij, dus ik, wat ik vooral hoor is, is Den Haag. En je zei ja, maar dat ja. voel je eigenlijk heel erg, want uh, eigenlijk ja. kom je uit Rotterdam. Ja. En. Uh, uh, maar dat, dat, dat, ik hoor meer, uh, meer een, een Haag. licht Haags accent. Uh. Ja, dat vind ik helemaal niet... Ik kom uit ja, Rotterdam alles, en in Rotterdam ja. mocht ik van mijn ouders nooit de straat op. Dus dat was van school naar huis. Dus mijn taal bleef uh, redelijk uh, beschaafd. En toen ging ik in, in de Transvaalbuurt in Den Haag wonen. Ja. En binnen een jaar was het gedaan met mijn ABN. Ja, ja, ja, maakt het uit waar we wonen? De van de zeden. <laughs> ja, nee, dat maakt heel erg uit. Het maakt uit met wie je praat. Dat is ja. dus heel belangrijk. Wat, wat ik, een van mijn favoriete taalkundige experimenten ooit... was dat ze mensen een lijst met woorden voorlezen. Mm -hmm. Nou kun je heel precies meten, aan het geluidssignaal... kun je heel precies afmeten waar in de mond mensen die klanken zeggen. Waar ze een A zeggen en waar ze een E zeggen. Dus dat deden ze. En daarna lieten ze die mensen luisteren naar hoe andere mensen... die woordenlijst hadden voorgelezen in datzelfde mm -hmm. experiment. En toen werd, werden ze nog een keer gemeten. En die tweede keer is dat iedereen veel dichter bij het gemiddelde dan de eerste keer. Dus iedereen had zich dus op aangepast. We praten elkaar de hele tijd na. Dus ieder gesprek dat je hebt, dit gesprek dat wij nu hebben... Ja. dat verandert ons leven ja. voorgoed. Zij het heel minimaal. Maar ja. dus onze manier van praten past zich nu nee, een ja. beetje aan elkaar aan. En dat Precies. blijft ook... Ja. Dat Europa heb je ook met vriendschappen. Bestaan. Want ik merk dat als ik dan een nieuwe vriend of een nieuw iemand heb ontmoet... Ja. En ik ga daar een, een paar keer mee uit eten of het leuks mee doen. En stel dat iemand heel vaak zegt van nou, dat zou wel eens kunnen. Dan ineens een week later hoor ik mezelf zeggen, nou, dat zou wel eens kunnen. Ja, ja Sommige mensen zijn er gevoeliger voor dan anderen. Je hebt ook echt van die mensen die waar je echt aan kunt merken dat ze bij wijze van spreken dat ze twee weken naar Amerika op vakantie ja. zijn uh, geweest. Uh, of die meteen, dus echt als een chameleon uh, ja. zich aanpassen. Maar iedereen heeft het wel een beetje. Iedereen dat aanpassen, dat doen we de hele tijd. Voordat ik naar de andere ga. U noemt Amerika al. Is het zo dat in onze Nederlandse taal we steeds meer Engels zijn gaan gebruiken? Mij wordt het wel eens verweten. Ik krijg wel eens mailtjes van mensen die zeggen... En nu moet je eens ophouden met steeds maar te veel Engelse woorden te gebruiken. Ja, nou ja, het hangt er een beetje vanaf op welke schaal je kijkt. Maar dat is natuurlijk zeker zo. Dus 500 jaar geleden gebruikten we, gebruikten we in ieder geval geen Engels. En zijn we nou de afgelopen decennia meer Engels gaan gebruiken... dat is eigenlijk, moeilijk, eigenlijk een beetje moeilijk te tellen. Het is ook zo... Dus uh, sommige van die woorden hebben zich inmiddels weer aangepast. Dus waar mensen vroeger nog wordprocessor zeiden, dat zegt, nu, dat zegt nu niemand meer. Zegt nu iedereen, ja. Dat zegt nu iedereen tekst verwerken. Dat wordprocessor dat gebruikt niemand meer. Ramouni, die hangt aan de telefoon. Ramouni, goedemorgen. Uh, u ergert ja, zich aan het Engels in het Nederlands. Nou kijk, ik, word, uh, ik ben zelf van Marokkaanse origine. Uh -huh. Ik word geacht de Nederlandse taal goed te kunnen spreken en te schrijven. Uh, ik dacht dat ik daar aardig in gelukt ben. Maar uh, als ik de tv aandoe en uh, er wordt gesproken over bepaalde zaken, dan merk je toch dat bepaalde mensen uh, ja, uh, zeg maar kracht willen zetten bij hun verhaal door met name Engelse woorden te gebruiken, Engelse uh, termen te gebruiken. Ja. Maar ik kan je vertellen dat ik me daar ontzettend aan irriteer. Waarom dan? Waarom irriteer je je daaraan? Nou. Maar we zijn in Nederland en ik vind het gewoon veel plezieriger om de Nederlandse taal te horen. Ik, ik kan het je nog sterker vertellen. De Nederlandse taal op zich is een, ja, die, die kenmerkt zich van uh, prachtige schone, uh, ja, schoonheid. Ja. Alleen, het is natuurlijk een ontzettende moeilijke taal. En dat gisteren... Je bent... Ramouni je, bent ja, gewoon, Ramouni, je bent gewoon veel te veel geïntegreerd. Zo erg dat je nu vindt dat we geen Engelse woorden mogen gebruiken. Ja, ik vind ze wel dat mooi. Dat, ja, ja, ik denk dat ik een beetje, aan het ja, nou een beetje nationalistisch word. Ja, dat klopt, ja. <laughs> een nationalistische Marokkaan. Ja. Ja, nee, ik vind de Nederlandse taal gewoon een prachtige taal. vooral als je de Belgische tv, zet, dan, uh, tv aanzet, ja. dan hoor je dat nog, uh, ja, nog maar... duidelijker en nog mooier. Ja, en en toch, hoor... Ramouni, toch hoor ik Ramuni, toch hoor ik, ook als jij niet had gezegd dat je van Marokkaanse orsine bent, dan heb ik, heb ik het gehoord. Dat ik gaat gehoor... best kunnen, maar dat... dat maar dat is mooi. Nou, maar dat heeft ook te maken ook met je gewoonte. Ik, ik heb altijd kruiden in eten. Bepaalde dingen raak je nooit. Het gaat er gewoon om, als je de taal goed spreekt, dan kun je eigenlijk met twee woorden uh, je verhaal duidelijk maken, ja. met drie woorden misschien. Maar doe je dat niet, ja, dan heb je een heel boek nodig en dan is het misschien ook ongrijpelijk. Okay. En daarom vind ik het zo zonde dat we continu die Engelse termen of Engelse woorden in onze taal gebruiken. Dus je, onze taal? Of is het gewoon omdat je zelf niet goed genoeg bent in het Engels? Nou, nee, ik heb sowieso eigenlijk helemaal weinig met Engels, dus dat yes, heb ik heel je. Goed, Geen ingaard, <laughs> in de Ik Frans en Spaans, maar ja. dat doet er niet toe. Ik ben in Nederland en ik, ik vraag ook echt waar met klem aan de mensen die okay. op tv komen, alsjeblieft, maak je verhalen, ja. dan doe dat in Nederland. Precies. Dan is het voor mij ook begrijpelijk. Ramuni, I wish you a no nice day. <laughs> <laughs> hoi, hoi. Marco Martens zit ook in de bus. Marco, je bent rapper van Micronism en leraar Nederlands En jij geeft uh, lessen op een mbo in Utrecht. Ja. Hoe staat dat uh, met de kwaliteit van de Nederlandse jongeren... als het gaat om de Nederlandse taal? Uh, wat ik merk is dat uh, ze hebben heel erg... Uh, nou, om er maar een Engels woord in te geven... de drive om het goed te doen. Dat is toch een M mooi woord hoor, blijven gebruiken. Ja, nou ja, intentie kan ook, maar uh, wat, wat ik mooi vind is, uh, of wat ik zie is, uh, in het dagelijks leven zijn, ja, praten ze eigenlijk uh, allerlei, stra van straattaal tot, uh, noem maar op, dialecten die ze overal spreken. Uh, mm -hmm. En als ze dan een zakelijke brief moeten schrijven, dan uh, maken ze wel... Uh, ze kijken wel van, hé, nou moet ik formeel taalgebruik gaan toepassen. Ja. Uh, en dat, dat ligt buiten hun belevingswereld. En uh, daar zie ik het wel vaak klem lopen. Ja, want dan lijkt het me onhandig. Als je dan moet solliciteren, als je ergens moet werken... heb je dat ABN gewoon keihard nodig. Ja, en uh, zeker ook met, met de opkomst van het internet uh, en, en taalgebruik daarop... Uh, staat het steeds verder van de belevingswereld af, uh, ja. het ABN. Dus dat, is, ja, dat uh, zie ik wel gebeuren. Ja, Allee, ze hebben wel de intentie om het echt goed te doen. Want wat kun je daar dan aan doen? Want eigenlijk moeten ze dus twee talen leren. Ze hebben die straattaal die ze vanzelf leren, en dan moet jij ze nog ABN gaan leren. Uh, ja, nou, er zijn nog genoeg studenten die, uh, die, die geen straattaal spreken, maar ik probeer ze vooral bewust te maken van de verschillende registers eigenlijk. Dat uh, Facebook uh, een ander medium is dan een zakelijke brief. En ik vind het heel mooi als ze Facebook ook uh, ABN uh, proberen te spreken. Ja. Maar het is. Uh, ik probeer ze daar bewust van te maken en uh, omdat ze ook uh, de taal correct willen gebruiken, ja. uh, lukt dat ook wel. We gaan even, ja het is gelukt technisch, we gaan luisteren naar de rapper Salahedin, die ken jij? Ja. Wat voor soort, kun je iets vertellen voor de, luisteraars, de Radio 1 luisteraars die Salahedin niet kennen? Wie is het en vooral wat voor soort taal gebruikt hij? Uh, maatschappelijke teksten. Uh, in het Nederlands wel. Hij heeft, ik weet even niet waar hij vandaan komt, maar hij heeft geen Nederlandse achtergrond. Marokkaans. Ma Marokkaans-Nederlander. Marokkaans, ja. Ja. Ja, uh, ma hele maatschappelijke teksten en uh, veel over het perspectief van... Uh, ja. Maar is het straattaal of is het eigenlijk ABN met woorden die je stra aan wel straattaal zijn? Van wat ik van hem gehoord heb, is het, is het wel ABN. We gaan luisteren. Salardine. Als de zon gaat en het wordt een beetje laat. Zullen we bij mijn krip, clip. Als het licht uit gaat en het wordt een beetje lauw. Schatje, doe je shit, Zet je telefoon uit, voor je mama wordt Vrouwtje is een bitch. Een bitch. Dit is echt de shit. Kijk je gek, want je vrouw is een bitch, een bitch. Bruin a ogen. Slaheidien, vrouwtje is een bitch. Ja, ik vind het zijn harde woorden, maar dit is straattaal. Dit is straattaal. Dit is ook een nummer wat ik niet van hem kende eigenlijk. <laughs> Kijk, even een verrassing ja. voor je. Ja. Is straattaal... Um, uh, Mark Oostendorp? u bent hoogleraar, is straattaal ook iets wat je... Ik bedoel, ah, hebben ze in Amsterdam... <laughs> ja. ja. Jij bent hoogleraar. Is, is straattaal anders in Rotterdam dan in Amsterdam? Ja, dat is, dat is interessant. Ja. En het is zelfs binnen die steden waarschijnlijk... Verschillend van de ene wijk naar de andere. Ja. Omdat je. Dat hangt af van de, van de etnische samenstelling van zo'n wijk. Dus in een wijk waar veel Marokkanen wonen, daar zit er, zit er meer Marokkaans in. Ja. En in nou, een wijk waar in Rotterdam, waar meer Antillianen wonen, daar zit er meer uh, Antilliaans in die, uh, in die straattaal. Maar dan heb je daarnaast ook nog eens een keer. Want nu dit, bijvoorbeeld dit, dit nummer. Was de, had, dus hij had een soort accent. Ja. Is dat nou een Marokkaans accent? Nee, ja, eigenlijk niet. niet nee. Het is een soort algemeen etnisch etnisch accent. Dat dus, is er ook nog, dus, hè? Ja, dat ja. Dus, het is echt. Dus die, die, die, die hele harde g en die z uh, en zo. Dat zijn uh, ja. de, deze die, die maar, mensen ontwikkelen een soort eigen uh, versie van het, uh, van het. En is dit jongere taal? De, dus waarschijnlijk is het jongere taal, dus waarschijnlijk als deze mensen opgroeien en dadelijk met huisje, boompje, beestje, dan, uh, ja. dan uh, gebruiken ze dat niet meer. Want het is, het is waarschijnlijk voor, voor een belangrijk deel, wordt het bewust echt ingezet. Dus een heleboel aspecten van taal, die zijn er vooral om te laten zien wie je bent. Mm -hmm. Ik vergelijk dat wel eens met kleding. Dus je kleren, je kunt zeggen die hebben een functie, namelijk die beschermen je tegen de kou en tegen de zon. Maar een heleboel dingen die wij aan hebben, die kun je helemaal niet op die manier begrijpen. Dus uh, ik heb een giletje aan. Dat heeft, waarom, ja. waarom heb ik niet gewoon een jute zak omgeslagen? Ja, waarom niet eigenlijk? <laughs> <laughs> dat had u er wel <laughs> Ja, uh, dan had je niet gezegd... u bent hoogleraar in ieder ja. geval. Uh, maar dat, dus dat geldt ook voor taal. Dus je kunt zeggen, ja, taal heeft als functie... om een boodschap over te dragen... van mijn hoofd naar jouw hoofd. Maar uh, een heleboel dingen van taal... Ja. die hebben daar niks mee te maken. Maar, gaat, het gaat om het... laten zien wie je bent. En toch wordt dan straattaal en taal van jongeren. Want is, is het meteen ook verloedering van de taal? Nou ja, kijk, het, het gekke is verandering er is nog nooit een verandering geweest in de taal... die mensen niet als verloedering beschouwen. Dus dat is altijd zo. Dat is altijd. Je hebt nog nooit gehad dat oudere mensen zeiden... ja, zoals de jongeren nu spreken, dat is toch eigenlijk wel beter... Ja. dan hoe wij dat vroeger deden. Maar is dat dan, want ik bedenk me dan ineens... Jong, dat jongeren dus, uh, dat die taal anders is, dat snap ik. Maar ouderen, ik bedoel, blijven wij op een bepaalde leeftijd... Op dezelfde manier taal ah. gebruiken, of is er ook, of veranderen ouderen ook de ja. taal? Nee, ik heb ooit een onderzoekje gedaan, een klein onderzoekje gedaan naar de taal van de koningin. Dus oh. je zou kunnen zeggen, als er nou één iemand is die cons één conservatieve spreker is van het Nederlands, dan zou het de koningin moeten zijn. Ja. Ik heb op één klein aspectje gericht, namelijk hoe zij de R uitspreekt. En, en dus de R aan het eind van de lettergreep, zou je kunnen zeggen die verdwijnt langzaam. En mensen zeggen waar in plaats van waar. Ja. En bij de koningin, dus ik heb toen naar haar kersttoespraak geluisterd, omdat ze die zelf schrijft. En dat is een beetje een mm -hmm. informele uh, situatie. En dat doet ze al 30 jaar. En als je naar haar kersttoespraak van 30 jaar geleden luistert, begin jaren 80. dan zegt ze nog duidelijk waar. Dan zegt ze nog duidelijk een R aan het eind. En gaandeweg is dat steeds meer aan het verdwijnen. Okay. Dus onbewust passen wij, on, wij ons ook aan. Nou, over die R erin. zegt Leonard, die mailt het volgende. En dat mailt hij voor mij. Elke slot. Nee, dus. La, u, even kijken hoor. Aan elke, sl, elke slot er verandert u in een R. Dat is pas echt taalverloedering. En dit verschijnsel komt trouwens voor bij bijna elke vrouwelijke tv- en radioverslaggeefster. Helaas, puntje, puntje. Leonard, dat is toch heel erg? <totstuk> Dankjewel, Leonard. Is dat zo? Is mijn R verandert in een R? En doen alle vrouwelijke televisie- en radioverslaggevers dat? Verandert mijn R in een R? Maar ja, dat een precies. Beetje, ja. Nee. Op de lagere school werd mij verweten dat ik sprak als de koningin. En waarschijnlijk lag dat aan die R. Ja, Nee, de koningin heeft niet die R. De koningin zegt meer waag. Dus het waag. is net, weer een, net een iets anders soort. Maar is het vrouw eigen? Even terug op Leonard. Is het vrouw eigen dat we iets raars met die R doen? Ik, volgens mij zijn er weinig aanwijzingen om te denken... Dat wat dit nou specifiek voor vrouwen is. Meneer Bies, goedemorgen. Zegt u het maar. Uh, goedemorgen, mijn naam is Bies. Hey. Um, de interviewer spreekt zeer mooi Nederlands... maar helaas maakt ze fouten. Zij zegt dan u en dan heerst het over jullie. Het meervoud van jij is jullie en het meervoud van u is u. <laughs> Verder wordt er gezegd veel te veel. Dat is ja. niet goed, het is veel te veel. Ja, dat is een goeie. Ja. En dan wordt gezegd, ik irriteer me. Dat is ook geen goed Nederlands. Het is, ik, ik erger me. Ik erger het me en het is irritant. Me. Ja. Dan heb ik nog een opmerking. Dat werd niet gezegd. Tegenwoordig spreekt iedereen over hun hebben. Het is nee, zij dat hebben. Dat zeg ik nooit. Nee, hun hebben zou nee, ik nooit zeggen. Nee, dat zegt u niet. Nee, nee, nee. Zeker niet. Maar dat wil ik dan in het algemeen opmerken. Ja. Uh, ik heb wel eens gezegd tegen een jongen bij mij op kantoor. Hoe zeg je, uh, zij lopen in het Engels. Ja, uh, they walk. Nee, zei ik, dat is them walk. Als je zegt hun lopen, moet je zeggen Den Als Mooi. je geen goed Nederlands spreekt, kun je ook geen vreemde taal leren. Dat is een hele mooie, dank u wel. We gaan ook nog even naar meneer Hoegé. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik, ik, ik kan het compliment wat de vorige gesprekken aan u maakte voor uw taalgebruik, kan ik nog goed bij aansluiten. Dank u wel. Alleen inderdaad. Uh, Eén klein stukje gebruik heeft steeds meneer van mijn voeten weggemaakt. Want ook het gebruik van het irriteren en, eh, uh, zich ja, ergeren. Is dat is mooi, Gooi je ook steeds meer en meer. Ja. Een andere, uh, uitdrukking waar ik me heel erg aan erger is het gebruik van het woord media als enkelvoud. De media heeft ja. het gedaan. En ja. volgens mij is media echt nog steeds meervoud. Ik heb het, geloof ik, meneer Van Gaal voor de eerste keer een keer horen zeggen. En tegenwoordig, uh, ja, aapt iedereen dat mij zomaar na. Wat een goed en dan het gebruik uh, hun, dat zei de meneer ook al, maar ik, hoorde, ik heb een ander probleem met hun. Ja. Uh, hun en hen wordt door elkaar gebruikt, maar misschien ja, dat u het kan vertellen of dat uh, tegenwoordig mag. We gaan het vragen aan meneer Oostendorp. Dank u wel voor deze goede opmerkingen. Heel Graag gedaan, fijn. Hoor. Ja. ja, ik herken het allemaal wel, dat ik denk, hé, hey, inderdaad, de ja. beide heren hebben gelijk. Ja. Nou ja, de, er zijn wel eens uh, lijsten gemaakt van top 10 uh, van de belangrijkste taalergernissen voor mensen. En volgens mij zijn ze nu ongeveer allemaal uh, voorbijgekomen van de top 10. Het enige wat ik nog niet heb gehoord is iemand die zich ergert aan groter als en groter dan. Dus als daar nog iemand even over kan bellen. Ja. Uh, mag je hun en hen door elkaar gebruiken als ja, dus, de vraag van ja, de bellen? Ja, dus mag dat. Dus de vraag is, is er iemand die dat verbiedt om dat te doen? En of bepalen die, die wij is, dat? Die is er eigenlijk niet. Dus er, er is geen autoriteit die, die, dat, die dat bepaalt. Dit verschil tussen hun en hen is ooit verzonnen door iemand. In de 17e eeuw mm -hmm. heeft iemand bedacht... dat Nederland moet meer op Latijn lijken. En sommige mensen zeiden hun en andere mensen zeiden hen. En hij dacht, ja, wij moeten net zoals in het Latijn... een derde en een vierde naamval hebben. Hij dacht trouwens ook, we moeten ook een derde en een vierde naamval hebben voor ja. hem. Dus, dus het hij is zei ook hem fout. en hem. Uh, ja. U vindt van niet? Kijk, je hebt dus rare personeelsfunctionarissen die dan brieven wegschijnen te gooien als je, als je dat verkeerd doet in, in zo'n brief. Ik weet niet of jij, wat jij, wat jij uh, leerlingen leert op school. Marco, Marco. Martens, rapper en docent Nederlands. Ja, um, we houden gewoon de regels aan zoals ze, als ze gemaakt zijn. Maar ik geef ze ook wel het perspectief, mee van uh, dat, dat zou over uh, 30, 40 jaar zomaar eens goed gerekend kunnen ja. worden, hun ja. hebben. Marco, even een vraag voor jou. Want ik zei het al, je bent rapper en uh, docent Nederlands op een mbo in Utrecht. Ja. René van Gellekom die twittert het volgende. In mijn jeugd was er geen jongere taal. Jongere taal heeft te maken met immigratie, klopt dat? Uh, heeft er wel invloed op, maar ik weet niet of dat, uh, of dat er vroeger niet was. Mark Alstendorp, vroeger, vroeger, vroeger hadden wij vroeger, geen jongeren in Wij zeiden, vroeger, vroeger zeiden wij dat iets gerst was en dat uh, begreep de oudere generatie niet en de jongere generatie begreep dat ook niet. En de oudere generatie wat was zei dat? dat het mooi, goed was. Oh, okay. De oudere generatie zei toen dat, zei dan dat het tof was... als ze probeerden jongere taal te praten. Ja. En dat vonden wij belachelijk. En daarna kreeg je weer een generatie... na mij is er weer een generatie gekomen... die ook opeens weer vond dat het tof was. En volgens mij is het nu weer verdwenen. Dus uh, jongere taal is, van, van, is echt van alle tijden. In de 19e eeuw hoorde je al mensen klagen over... Uh, die rare woorden die jongeren gebruikten. Ja, want ik, mijn nichtje is 15 en die woont in Rotterdam-Zuid. En als zij bijvoorbeeld mij vraagt, zullen we morgen naar de bioscoop gaan? En ik zeg, ik kan niet. Dan zegt ze, nou tante Naida, wat ben jij gierig. Die gebruikt bij alles het woord gierig. Ja. Ja, heel goed. Maar, maar de, bedoeling, de bedoeling daarvan is, is dat wij dat niet begrijpen, volgens mij. Dat is echt, het is echt om te laten zien dat zij jongeren zijn. Ja. En dat jij, dat jij dat dus een beetje een raar woord vindt. Dus taal is dus, ook uitsluiting, insluiting? Het is heel erg uitsluiting, insluiting. Dus ik ben bang dat het feit dat jij dit nu op de radio hebt gezegd... dat dat echt de dood is van het woord gierig. Dat dus alle nou, ouders ik, met nu... tieners. Alle ouders met tieners. Als u tiener iets doet waarvan u denkt, dat is dit nou? Dan zegt u, doe eens niet zo gierig. Ja, precies. En dan gaan de jongeren dat dus nooit meer zeggen. Jeff die mailt het volgende: die zegt: gaat totaal niet over buitenlanders, want die verrijkende taal. Maar het gaat om tv- en radiopresentatoren. Oké, okay, wij hebben het gedaan. Krijg pukkels van het verkeerd gebruik van de klemtoon. Altijd op de eerste lettergrepen, waardeloos. Dat deed je vroeger als je loog tegen je moeder als je iets gepikt had. Kunt u uh, uh, even die klemtoon? Kunt u een voorbeeld geven? Als u als nou één woord op twee op twee verschillende manieren uitspreekt. Een twee keer verschillende klemtoon legt. Ik weet ik helemaal niet wat hier, wat hier bedoeld ik wordt. Ik namelijk ook niet. <laughs> dus ik hoop dat het wel, u het snapt. Ik wil wel iets zeggen over dus die radio- en tv-presentatoren... dat mensen daarover klagen. Het punt is daarbij volgens mij... dat radio- en tv-presentatoren praten helemaal niet anders... dan de gemiddelde Nederlander. Alleen, mm -hmm. naar een radiopresentator zit je lekker thuis rustig te luisteren. Je hoeft niet ondertussen na te denken wat jij zelf dadelijk gaat zeggen. Ja. Dus je luistert op een veel rustiger manier dan in een normaal gesprek. En dus kun je ook veel makkelijker ergeren. Want je kunt veel meer letten op allerlei details... op ja, ja, ja. wat die andere persoon uh, ja. aan het zeggen is. Marco, jij rapt zelf ook. Rap jij in het Nederlands, in het ABN of in straattaal? Ja, in het ABN. Wil je dus, een stukje voor uh, Ja, ik wil wel een stukje voor doen. <coughs> Dat is een uh, gedicht van Remco Kampert, wat, uh, wat we hebben bewerkt. ga ik een stukje a cappella van laten horen. Graag. Ik heb geen goesting om te kiezen tussen light en normaal. Ze lange landen zijn verwikkeld in de strijd om de maan. Te veel keuzes, daarover kan getwijfel bestaan. Ik kan ze blijven maken, maar het is tijd om te gaan. Doe ik een pantalon, een spijkerbroek aan. Na dilemma op dilemma ben ik eindelijk klaar. Bijna daar staat het meisje dat mee moet al klaar. Auto's rijden in een waas van weemoed al daar. Ze heeft schatjes in verschillende stadjes. En ze spreekt gladjes met welwillende mannen over ditjes en datjes. Drinkend van haar drankje. Ze danst op het piano een tikkeltje zatjes. Wauw. Het is... Het is een, het is ABN, maar is het dan door het ritme dat je dus, als je snel luistert, denkt dit is straattaal? Ja, ik denk dat je, dus, dat, ik denk dat je misleid wordt door de toon ervan. Ja. Dus dat je denkt, je hoort een rap en daardoor... Dat is eigenlijk een beetje net zoals met de foto van... Als je de foto van Noraly okay. Beyer toont, dan denk je dat ze een Surinaams accent heeft. Ja. Als je dit hoort, op dit, als hij dit zou voordragen zonder uh, dat ritme, dan uh, hoort je denk ik geen straattaal. Dus het ritme maakt wel degelijk verschil? Ja, die ritme zet gewoon de toon. Dus daardoor hoor je, zet je het opeens in een bepaalde sfeer. Mm -hmm. En die sfeer associeer je met straattaal. En dus denk je dat je straattaal hoort. Ja. Even over dat Engels nog. Hè. Kan het zijn dat in het ergste geval volgens sommigen... en volgens anderen weer gelukkig... over een x-aantal jaar onze taal gewoon is verdwenen... en we spreken allemaal Engels in dit land... Ja, dat zou, dat zou kunnen, maar zolang mensen willen laten horen dat ze Nederlands zijn... zullen we altijd dan op zijn minst een zwaar Nederlands accent hebben in dat Engels. Oké, okay, ik moet er dan weer van eruit. En ik eindig met dit. Dank u wel, mijn gasten. Luisteraars. Hebben ola vogela nestas hagenom. Hina se hik anda tu uwat unibidan uwenu. Een gedicht uit de 11e eeuw. Hebben alle vogels net... Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eerdivisie. RKC NEC. Wat veel ruimte nodig en dan de bal op de stip. AZ Willem 2. Loopt de keeper, moet hem erin schieten. Oh, ziet hij heel mooi. Prachtig doelpunt. Ado Bex Wolle. Ja, niet er binnen. Maar een slotfase krijgt dit die doos. En een pak collega, Ajax Groningen. Hij ligt hij erin. Hij ligt er al in. Uitstekend uitgespeelde aanval. LOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Metso, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks drie grootste uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Metso is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland. Kinderen in oorlogsgebieden hebben ook een verlanglijstje. Het is geen langlijstje. Het is ook geen duur lijstje. Het is al een belangrijk lijstje. Water, voedsel, vaccinaties, een deken tegen de winterkou. Dat zouden ze graag cadeau krijgen van u. Help kinderen die niets hebben. Steun Stichting Vluchteling. Geef op Giro 999. Vanavond in Cairo Reporter niet alleen uw computer, ook uw printer, scanner, kopieer, Zelfs uw camera hangt tegenwoordig aan het internet. Maar hoe veilig is dat? Reporter onthult een gapend gat in de beveiliging van een reeks digitale apparaten. Bent u gesteld op uw privacy en veiligheid? Kijk dan vanavond naar Reporter. 10 voor half 10, KRO, Nederland 2. Help kinderen die medicijnen op een verlanglijstje hebben staan. Geef op Giro 999. Dit is Radio 1.